Jennifer Okkerloen met het NOS-journaal. Nederland moet zijn houding en beleid ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict veranderen. Dat zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Volgens het Adviescollege moet Nederland meer inzetten op een staakt het vuren in Gaza en Libanon... en effectiever samenwerken met andere Europese landen... om een grotere oorlog in het Midden-Oosten te voorkomen... Volgens de adviesraad hebben Nederland en de internationale gemeenschap tot nu toe onvoldoende gedaan om het Israëlisch-Palestijnse conflict te deescaleren. Israël zegt dat de waarschijnlijke opvolger van Hezbollah-leider Nasrallah is gedood. Volgens het leger is Hassem Safjedin drie weken geleden omgekomen bij een luchtaanval in Beirut. Er werd al vanuit gegaan dat Safjedin die aanval niet had overleefd. Savjedin was een neef van Hezbollah-leider Nasrallah... die een week eerder om het leven werd gebracht. Hezbollah heeft de dood van Savjedin nog niet bevestigd. In Den Haag is afgelopen avond een explosie geweest bij een advocatenkantoor. Het gebeurde rond tien uur bij een pand met meerdere advocatenkantoren. Niemand raakte gewond, wel is het gebouw beschadigd en zijn ruiten gesneuveld. De politie heeft nog niemand aangehouden en vraagt getuigen zich te melden. Tupperware is verkocht aan een groep kredietverstrekkers. Met de deal is omgerekend bijna 22 miljoen euro gemoeid. Ook wordt bijna 60 miljoen euro aan schulden kwijtgescholden. Vorige maand werd duidelijk dat Tupperware in zwaar weer zat. De bakjesfabrikant kondigde een faillissementprocedure aan. Tupperware, bekend van de Tupperware-party en de kunststofbakjes, werd in 1946 ontwikkeld... maar kwam al jaren met teruglopende verkoop en groeiende concurrentie... Drie jaar geleden stopte Tupperware in Nederland. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog met kans op mist. Vooral in het noorden van het land. Het kolt af naar een graad of 7. De ochtend begint dan grijs. Maar vanuit het zuiden breekt de zon door. En het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht... Can I get some nasty bass? Mm. It's gonna be kinda right tonight. Fellas, we're gonna talk about a girl who's late, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that? Come on, day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 Speed 9.